Iran geeft ook steun aan de Houthis. Grote delen van Canada en de Verenigde Staten kampen met een extreem koufront. In delen van de VS ligt de temperatuur rond min 35 graden. Ook valt er veel sneeuw en waait het hard. De afgelopen week zijn al meer dan 50 mensen overleden door het winterweer. In Oregon in het westen is de noodtoestand uitgeroepen. Tienduizenden mensen zitten er zonder stroom. Ook het zuiden van het land heeft te maken met ongebruikelijke kou. Na het weekend worden weer hogere temperaturen verwacht. Een kerk in Putten in Gelderland is beklad met een anti israëlische leus. De tekst werd gisteren ontdekt voor de deur van de kerk. Volgens Omroep Gelderland zou er net een condense beginnen... Eind december werd er in Putten ook een gebouw beklad... op het monument voor de Razzia van Putten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd een Davidster getekend... met daarbij de datum 7 oktober. Dat is een verwijzing naar de terreuraanval van Hamas. Het is onduidelijk wie er achter de bekladdingen zit. Het weer vanuit het zuiden trekt lage bewolking over het land... die op veel plekken weer deels oplost. Hier en daar wat zon, 0 tot 6 graden. De komende nacht ligt de vorst, morgenochtend een beetje regen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 Ready to live on my own. Uh, even na twee uur wordt een hele goede middag. Het zonnetje schijnt lekker hier en het is uh, prachtig weer in deze badplaats. En wij zijn er uh, met de radio, Wie zijn wij? Nou ja, dat uh, ben ik samen met uh, mijn stagiaire van uh, vandaag, uh, Dolly Tempierik. <laughs> ja. ja, je zij het zelf hoor, Dolly. Ja, dat ik stage loop. Ja, dat ik stage loop, dus uh, ik loop stage. bij deze...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 The blonde waitresses take their trays, spin around and they cross the floor They've got the moves, so oh, hey, oh. You drop your drink, then they bring you more All the school kids so sick of books, they like the punk and the metal All the kids in the marketplace say eh? Walk like an Egyptian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 Guess who's back again? I'll that on up, down, down. I'll let on up, I bet they know as soon as we walk in. Show up, I'm wearing Cuban licks. Yeah. Designer mix. Yeah. Englewood's finest shoes. Woo -woo. Don't look too hard, might hurt yourself. Known to get the color red, the blues. Woo, shit! Woo I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me, and they're waking up the rocket. Keep, Keep up.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 Why you mad? Fix your face Ain't my fault they all be jacked Keep up hey. Players only Come on Put your pinky razor to the moon Woo Hey girls What y'all trying to do What y'all trying to do 24 karat lad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 I'm a real motherfucker, yeah, yeah. Yes, I will And if you look, you will discover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 Detect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 dan breekt akut de passie los, dan blijft geen mens meer binnen. Het land wars van de Tutteling een uniform is heilig. Een zoon die noemt zijn vader Piet, een fiets staat nergens veilig. Vijftien miljoen mensen, op dat hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de vet voor. die laat je in een war. Tones of your bones.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 Maar weten Ik wil droog door de regen Voorkomen is beter Dan laten genezen Je moet Wat als de storm komt, als alles te veel wordt, de golven te hoog zijn. Zijn nog de mooie nieuwe single van uh, Stef Bos en uh, Fleur en Wat als de storm komt. A in my in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 dat dus we weer lekker kunnen gaan genieten van het mooie weer hier, uh, ja, donnie. Ja, en dat we ergens terecht kunnen als we ons uh, bezeren. Zeker, ja, ja dat ja. is ook niet uh, heel onbelangrijk. Zo, want er ja. gebeurt wat, hoor, op de strand. erop en dergelijke, het moet allemaal kunnen. Ja. De rensbijgade die zorgt daarvoor. <middels> She got Betty Davis eyes She'll turn her music on you You won't have to think twice She's pure as New York snow She got Betty Davis eyes And she tease you She'll unhease you All the better just to please you She's precocious And she knows what it takes to make a pro blush. She got credit gobble, stand on side. She's got Betty Day eyes She'll let you take her home. With her appetite, she'll lay her on the throne.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 And she knows just what it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 135 aquarellen op het strand van Zandvoort. En daarvan zijn er nu 30 op de boulevard te zien. Geweldig. Ja, nou, wij gaan even heel snel naar de korf Oeh, wat? We hebben Thomas oeh, oeh. de Jong aan de telefoon. Goedemiddag, Thomas. Ja, een hele goede middag. Een, een goede middag, luisteraar. Ja, ik hoor je heel erg zachtjes. Kan je een beetje rommelen aan je telefoon uh, misschien? Dat het uh, wat, uh, wat harder is? Zelfs het. Ja, ja, ja, kijk. Ik beter? Kijk, heel ja, beter. Heel beter. Veel Zeker, Thomas, we je. Hoor je. Ja, heel goed. Stop. Nee, ja, ja want uh, jij hebt vandaag... een in... Ja, je hebt vandaag geweldige gedachten gehad, hè, met schoolbasketbal. Ja, onwijs, onwijs. Ja? Was dat spannend? druk. Ja, nou, het, er zaten spannende wedstrijden bij, zeker oh, echt? weten. Zeker weten. Ja? ja. En wie was je ga... favoriet? Uh, de favoriet ja dat is toch wel uh, oud en vertrouwd ONS de ONS hè ja de Hanni Schaf moet zeggen die was ook uh, goed aanwezig ja oh. oh wat goed ja zeker weten zeker mooi mooi weten. mooi en, en waar zijn we geëindigd nou ik ga even schakelen want Chris zit naast me die gaat ja? jullie precies vertellen wat de uitslag is geworden van het schoolbaaskwaltoernooi top top nou ik ben benieuwd ja goedemiddag met Chris van de Broek hey Chris Dolly hier Hallo. hi Bye. Hey, dag Olly. Hallo. Chris, goedemiddag. En Rob. Hoi. Ja, we je vanmorgen ook al bij de collega's, hè, trouwens. Ja, dat klopt. Leuk. Hans had mij gebeld. Ja, dat klopt. Nou, mooi. Jij hebt de uitslag. Ik ben heel benieuwd. Ja, het is nu afgelopen. En we hebben bij de meisjes op de eerste plaats geëindigd de ONS. Toch. Ja, toch. Altijd, hè. de tweede is Hannie Schaft. En de tweede, de tweede, want ze hadden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 die gaat naar de ONS toe. Nee, ja, van harte gefeliciteerd hè, ONS. Ja, ja geweldig. Ja. Weer de ONS zeggen. Hoe, hoe ja, kan dat ja. nou toch dat de ONS zo vaak ja, ja. een ja, overwinning ze, menen? Ze hebben natuurlijk veel leerlingen. Oh. En, er zullen waarschijnlijk een paar goede basketballers op zitten. Dat, dus, ja, dat ik denk ik ja. hoop dat ze zich gaan aanmelden bij ons. Want bij de Lions, die kunnen we goed gebruiken. Oké, nou heel snel <laughs> nog even vlak voor het nieuws. Waar kunnen ja. mensen zich aanmelden als ze willen basketballen? Uh, daar, daar ga ik je Thomas weer hebben. Oh, dat, uh, dat, uh, dat gaat niet meer. Daar hebben we geen tijd meer voor. Oh, dat doe ja. ik het nou, nou ja, straks in wel. De, in ieder geval gewoon bij de Lions aanmelden. We hebben ja. ook de site van de Lions. daar staat ook een formulier op. Daar kunnen ze zich altijd aanmelden. Oké, okay. nou dankjewel. Uh, daar, uh, live uh, vanaf uh, Inderdaad, de Corver uh, Sportal. De uh, uitslag is bekend. Tot zover. Het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. CFM. FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3.